12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. Goedemiddag, straks de autorubriek met een monsterlijke impressie van de Jaguar XK RS. En voetballen in de oorlog in het doorgangskamp Westerbork. Maar nu eerst het nieuws met Ewout Jong. Er is een reële kans dat in het komende verkiezingsprogramma van de VVD de tax wordt teruggedraaid. Dat zei demissionair premier Rutte in het tv-programma Eva Jinek op zondag. De kans lijkt me reëel dat we dat in ons verkiezingsprogramma terugdraaien. Wij gaan natuurlijk meer lastenverlichting uh, teruggeven aan mensen. Dus en wij de zijn een partij van lastenverlichting. Verdwijnt. Ja, luister, het verkiezingsprogramma wordt geschreven, maar het kan is natuurlijk reëel dat we dat in ons verkiezingsprogramma terugdraaien. Volgens de VVD-leider zat er tijdens het overleg van het vijfpartijenakkoord... niets anders op dan met deze maatregel akkoord te gaan.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 De EK-wedstrijd Nederland-Denemarken is gisteren door gemiddeld 6,8 miljoen mensen bekeken. Volgens kijkcijferspecialist Paul Hek van de NOS groeide het aantal kijkers naarmate de wedstrijd vorderde. Om een nieuw zei, ze toen de wedstrijd begon, zaten er ongeveer zo'n 6 miljoen mensen voor de buis. En eigenlijk... Eigenlijk neemt dat alleen maar heel lang van toe. Zie je steeds meer, meer kijkers voor de buis. En uiteindelijk, tegen het einde van de wedstrijd... was het ongeveer 7,5 miljoen uh, kijkers. Vier jaar geleden bij het vorige Europees kampioenschap... keken er iets meer mensen naar de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar die wedstrijd werd later op de avond gespeeld. Naar Duitsland-Portugal keken gisteravond 4,6 miljoen kijkers. In Rotterdam zijn vannacht zeven mannen aangehouden... bij een standaard politie-surveillance door de wijk Sjaarloos. Agenten zagen rond vier uur een groepje mannen rondhangen voor een huis. Toen ze dichterbij kwamen, ging de groep er vandoor met een tas. En juist die tas was verdacht, zegt de politie. Wat de agenten gezien hadden op het moment dat die twee mannen de woning inliepen... was dat zij een tas bij zich droegen. En die hadden ze op het moment van de aanhouding niet meer. Dus de honderman is naar de Tolensstraat gegaan... heeft met zijn hond de vluchtroute gelopen... En die hond had eigenlijk heel snel door dat ergens in het gras een vuurwapen, maar ook onderdelen van een vuurwapen lagen. Nou, die hebben we ook in beslag genomen. En het was voor ons ook wel een reden om de woning eens te gaan bekijken waar de verdachten uitgevlucht waren. In dat huis werden tientallen kilo's drugs en nog een automatisch wapen gevonden. In de woning werden ook nog twee mannen aangehouden. De politie in Den Haag wil ook bij de komende wedstrijden van Oranje... voldoende mensen inzetten op en rond het Jonkbloedplein. Tijdens en na de wedstrijd van gisteren... trad de politie daarop tegen een grote groep relschoppers. De groep had via sociale media een oproep gedaan... om naar het plein te komen om daar rellen te veroorzaken. Bij elkaar waren er zo'n 150 mensen. De mobiele eenheid heeft gisteravond 20 mensen gearresteerd. Die worden verdacht van het gooien van vuurwerk, opruiming en het niet opvolgen van instructies van de politie. Ook waren er verschillende vechtpartijtjes. Met de ME en met de paarden hebben we uh, van het plein gewandeld en al die mensen in de verschillende zijstraten uh, zeg maar, uh, geduwd. En uh, dat ging allemaal heel rustig en heel kalm. Dus het plein was vrij snel leeg, maar dan zie je dat er toch altijd mensen zijn... die niet voldoen aan een bevelvordering van de politie of die de boel staan op te ruien. Nou, dat zijn de mensen die we aangehouden hebben. Volgens de politie was het gisteravond nog relatief rustig op het Jongbloedplein. Bij eerdere EK's en WK's waren er ruim duizend mensen op het plein aanwezig. Het weer, afwisselend zon- en stapelwolken. Plaatselijk een enkele bui. Temperatuur vanmiddag tussen 17 graden aan de kust en 20 in Limburg. Tegen de avond vanuit het zuiden toenemende bewolking, mogelijk enkele buien. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij een graad of 18. ABB verkeersinformatie. Op de A12, Arnhem richting Utrecht staat tussen Veenendaal en Maarsbergen 5 kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden. Verkeer van Arnhem naar Utrecht kan beter omrijden vanaf knooppunt grijs wordt over de A50, de A15 en de A2.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 Wil je beter leren coachen? Welkom bij de Alba Academie. Daar leer je van professionals met een 10 voor kwaliteit. Kijk maar op alba-academie.nl Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Meer weten over migraine? Bestel de folder over migraine van de Hersenstichting. Bel 070 302 4747. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En welkom terug bij de Radio 1 Sportzomer. Nog een uurtje Bas verwerven van Sloten zou ik bijna willen zeggen. Bert. Aan tafel zitten we hier niet alleen met z'n tweeën hoor. Dirk Mulder zit er ook, directeur van herinneringscentrum Kamp Westerbork. En Carlo Brantse, hoofdredacteur van Caros Magazine. Maar Dirk Mulder straks spreken we over voetballen in het kamp Westerbork in de oorlog. Heeft er een voetbal international in het kamp gezeten tijdens de oorlog? Nou bijna. Uh, Juda de Vries, een zeer vooraanstaande keeper van Haarlem voor de oorlog, maar hij was tweede uh, voor het Nederlandse team, dus bijna een internist. En wat is er van hem geworden? Hij is uh, doorgestuurd en dat is een goede vraag. Ik zou het zo direct niet weten. Hij Heeft het bij mij weten overleefd? Dank. We komen straks verder te spreken. Dirk Middel. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer met Bert van Sloten en Bas van Berge. In het centrum van Amsterdam heeft vanochtend een uitslaande brand gevoed... in een historisch pand. Voortvoerster Elke van de huid van de brandweer Amsterdam Amstolland. Nog even, wat voor pand is het? Hallo, ik spreek met Elke van de Huis. Dag Elke. Hallo, uh, het is. Um, tot in het van tot eerdere berichten is het uh, nog niet helemaal duidelijk wat voor een. Uh, bestemming het pand had. En volgens nog heeft het pand woonbestemming. Dus dat wilde ik nog even. Oké, okay, want uh, in, de, in de eerdere instantie dachten we dat het om een hotel ging. <gül> ja, dat was de eerste melding die binnenkwam. Uh, maar bij nader uh, onderzoek is het dat dat toch helemaal niet duidelijk is. Dus uh, daar, nog, uh, daar, daar moeten we nog naar kijken wat het nee. precies was. Heeft dat gevolgen voor de bestrijding van de brand? <gül> nee hoor, helemaal niet. Nee. Uh, nee. Er waren twee gewonden, meldde ja. u al eerder. Weet u hoe het ja. met deze mensen gaat? Ja, één persoon is met een, gaat met een hoofdwond naar het ziekenhuis. De andere persoon, uh, die troffen we aan, zwaar gewond op straat. En die is uh, op weg naar het ziekenhuis is die overleden. Ai, want die is uit het raam gevallen? Dat of gesprongen, want ja, als je nee, hem op, op straat niet. aantreft, dan... Ja. Nou ja, goed, wij horen berichten dat er iemand uit het raam zou zijn gesprongen, maar dat kunt u niet bevestigen. Nee, weet ik niet. En het pand nee. zelf, hoe, hoe is dat eraan toe? Nou, op dit moment brandmeester, dat betekent dat het vuur nog niet helemaal uit is, maar uh, dat is het gevaar voor overslaan, uh, dat dat uh, geweken is. Ja, dus dat betekent dat de naastgelegen panden veilig zijn. Ja. Maar wel veel rookschade of veel waterschade? Ja, aan waterschade, roetschade... Precies. En wat gaat er nu uh, verder gebeuren? De, als het zijn brandmeester is gegeven, dan uh, schaalt de brand weer langzaam af? Ja, dat gaat er wel af. En dan wordt onderzoek gedaan ook naar de oorzaak van de brand. Precies. En dat weten we natuurlijk nu nog niet wat, nee. het, uh, wat de oorzaak is geweest. Dan spreken we u later weer. Dank u wel voor dit moment. Oké. Okay, daar. En wij gaan in de Radio 1 Sportzomer naar het EK-voetbal. Vandaag staat in het Poolse Gdansk de Zuid-Europese Krakenprogramma... tussen Spanje en Italië. De Spaanse ploeg heeft in de aanloop... Blessure leid. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de goaltjesdienst David Bia. En dat biedt perspectieven voor Fernando Torres. Na een teleurstellend jaar bij Chelsea aast hij op zijn kansen... tijdens dit ek bijdrage van Edwin Cornelissen vanuit de Poolse havenstad. Wie door het centrum loopt van Gdansk... die waant zich een beetje in Nederland in Amsterdam. De huizen met de geveltjes, de bootjes in het kanaal... dat de grens van het centrum omringt en natuurlijk de muziek... Maar het idyllische plaatje wordt ruw verstoord. Want deze dagen is Gdansk ook een beetje de stad van de Spanjaarden. Oh. Weet u het nog, vier jaar geleden, de finale in Wenen tussen Duitsland en Spanje en deze man... Dus sliste de wedstrijd. En respect Fernando Torres. Wie er daar hinterher geeft. Wie er deze bal hebben wil. Fernando Torres, de gevierde man, de aanvaller. Die altijd een overal kon scoren. Want deed hij dat ook al niet bij zijn club Liverpool. is to give it Fernando Torres against Yet again. It's a wonderful start from Liverpool. In vier jaar tijd kan er veel veranderen. Torres maakte de overstap voor een astronomisch bedrag van 50 miljoen pond van Liverpool naar Chelsea. Maar veel gelukkiger werd Torres niet de afgelopen twee seizoenen in Londense dienst. Eh uh, he said a terrible season and I think he admits that himself. Deze journalist van de Daily Mirror zag de teleurstelling van Torres van dichtbij. Um, he wasn't being played in the right position. He was having a very bad time scoring goals, a huge goal drought which was unprecedented for a 50 million pound striker. Hij scoorde veel te weinig. Hij paste ook niet echt in het systeem. Ehm um, I don't think he must have got on with um Andres Villa Boat, a lot of the Chelsea team didn't. Kon niet met de manager overweg? De recordaankoop Steeds ongelukkiger kwam uiteindelijk zelfs op de bank terecht. You could you could see completely just by looking at him, sitting on the bench and looking at him. Um, his head was down, he was disinterested, his enthusiasm had gone. You, know, you could tell it in in his in his whole demeanor. Maar dan gaat er het seizoen een omkeer. Op het moment dat Chelsea de manager ontsloeg en Di Matteo werd aangesteld. Oh yeah, I think he was enthousiast bij, um, you know, the new lease of life when when um, you know, Di Matteo, the Chelsea manager, put some trust in him towards the end of the season. Het betaalde zich uit in de Champions League wedstrijd tegen Barcelona. staat Torres solo con balde, mano a mano. Torres va mare Het was een treffer die Chelsea de plek in de finale bezorgde. Maar in de finale begon Torres weer gewoon op de bank. Dat zat hem niet zo lekker. Ja, yeah, sure. Ik was mij niet te verstaan. Uiteindelijk mocht hij nog wel invallen, maar het feest van Chelsea werd toch vooral het feest van Drogba. Wie weet wordt het EK het feest van Fernando Torres, want de Spaanse volgers die zien dat de spits scherp is, fris, gemotiveerd. He is uh, very concentrate, very motivate, and I I think that, uh, Fernando. Place got in this En Torres wil mooie tijden laten herleven, om te beginnen morgen in de wedstrijd tegen Italië. Maar of het genoeg is om ook echt de held van Gdansk te worden, dat is maar zeer de vraag. Want Gdansk heeft al een held. Hij heeft een lapje voor zijn oog, een bandage op zijn hoofd. En hij loopt de hele dag door het centrum, als symbool voor de stad. Pirata! Hoi! Zie daar maar eens aan te tippen, Fernando Torres. En zo huurt u de shirts met het onvergetelijke Laugh and Walk away alweer uit 1979. Was jij toen al geboren, Luc? Radio 1. <hijnen> Sportzomer, tweet. Nee. Nee. <hijnen> nee maar was ik, ik nog niet geboren? Nee. nee. Maar ik vind het wel leuk nummer. Ja. Mooi. Ik ken hem van de remix. <laughs> Goed, de sporttweet van, uh, van uh, deze ook. ochtend. Uh, de sfeer op Twitter is een beetje belabberd. Hè? Hashtag als netden. Snijder, Huntelaar, hashtag Persie en Oranje... werden echt in no-time vervangen door hashtag... stelletje prutsjes kunnen jullie dan ook helemaal niets. En hashtag wanvertoning. Koningin Beatrix heeft ook Twitter. Uiteraard keek ze gisteren naar de wedstrijd. Vlak voor de wedstrijd twitterten ze nog... Kom aan, Oranje, de plundering van Doorstad in 1840, of 840 na Christus door de Denen... kan niet ongevroken blijven. En twee uur later plaatsen ze deze tweet... Bezig met een spoedwetgeving om de woorden... het is maar een spelletje niet meer onder de vrijheid van meningsuiting te laten vallen. Je kan de koningin volgen via het koningin underscore NL. Geruchten gaan wel dat het niet de echte is. weet ik niet helemaal zeker. En wat was het eerste wat jullie dachten toen we verloren hadden? Waar is de borrel? Nee. Ik dacht, wat zou Victoria Koblenko eigenlijk hebben gedaan oh. deze avond? <laughs> ik nou, niet. Het antwoord is twitteren en veel ook. Eerst wat ze druk met het tegenspreken van de geruchten over een half leeg stadion. Het was namelijk volgens haar niet zo. En daarna plaatste ze een filmpje van Oekraïners in het stadion. die de naam van hun land scandeerden. <tieden> ja, Oekraïne hoorde je. Verder babbelde ze nog wat met Nederlandse fans in gang. Ja, en na de wedstrijd was het via Twitter troost bieden aan rauwende oranjegangers. Zat nog een goede tip voor Nederlanders die nog een slaapplaat zochten. Guesthouse Nasha Dakka. Volgens Victoria is het alsof je opeens in een verhaal van Tsjechov waant. En we weten allemaal, voetbalsupporters houden van drie dingen. Bier, Kroes en de Anton Pavlovic, Tsjechov, de schrijver uit de 19e eeuw. Dan het eerste wat ik deze ochtend deed, was het kijken wat de spelers van het Nederlands zelf al hebben getwitterd. Het antwoord was helemaal niets. Het huilen stond ze kennelijk nader dan het tweeten. Doodse stilte vanuit het Hollandse voetbal. Het laatste bericht is van Kevin Strootman, 21 uur geleden. Hij zegt dat de eerste wedstrijd eraan komt en hij hoopt op veel Oranje-fans die het team naar de overwinning schreeuwen. Een en dween reageert via Twitter dat hij zijn muil moet houden en moet gaan trainen. Voetbalverslaggevers waren wel wakker en hadden aardig wat tijd nodig om de Oranje-kater te verwerken. Jack van Gelder werd rond 9 uur wakker op jackafc1895 en stelde meteen een essentiële vraag. Kan je van een elftal dat zoveel kansen kreeg zeggen dat het slecht speelde? Uh, hij kreeg een aantal antwoorden. Henk die zegt doelpunten maken lijkt me een onderdeel van het goed team. Ja dus. Jacqueline zegt goeiemorgen en ja. Racebleed die zegt ja Jack. Luc zegt ja als de tegenstander Denemarken was wel. Bart die zegt ja Jack. Paul zegt ja Jack. Tom van El zegt ja Jack. En Pekker zegt ja. Een tactisch drama. Een van de meest genoemde termen op Twitter deze ochtend is zelfkritiek... want dat hebben de Nederlandse voetballers dus niet. Verslaggever Ed Iwan van Duren twittert net terug uit het stadion... met notitieblok vol quotes van spelers, zelfkritiek nul. En volgens Ed Niels Vriesen heeft het Nederlands elftal alles in huis... behalve zelfkritiek. Veel mensen noemen het een Nederlandse kwaal. En naast de wedstrijd op het veld... worden er op Twitter nog wel tien andere partijtjes uitgevochten. Bijvoorbeeld wie de leukste grappen maakt. Uh, maakt de Belgische sportsa had de leukste. Die zeggen namelijk uitslag Egoland tegen Legoland 0-1. <lacht> en wat ook interessant is om te zien... is hoe lang commentatoren het volhouden... om niet digitaal gefileerd te worden door het Twitter-publiek. Jack van Gelder blijft voor veel mensen een commentator koning. Jeroen Guter deed er de tv-commentaar en kreeg wat minder krediet. Op Twitter werd hij door iemand een kokosmacroon genoemd. Ik weet niet precies waarom. En uh, iemand anders zegt uh, dat ze het stopwoordje van Jeroen heeft gevonden, namelijk directe tegenstander. Dat heeft hij minimaal 14 keer gezegd. De mooiste quote van Jeroen Guter werd door Jan geciteerd. Snijder is vandaag jarig, zei hij, net als vier jaar geleden. Maar goed, eerlijk is eerlijk, Jeroen is, heeft ook wel veel fans op Twitter. Raymond Koning vindt hem de beste voetbalcommentator van Nederland... en is ook blij dat hij de finale gaat doen. Zometeen, om half vijf, dan zijn er meer tweets... en ik hoop ook op Twitter-reacties van de spelers van het Nederlands Elftal. Maar ik denk dat ze de mobiel thuis laten. Ja, dankjewel. Uh, Luc ik ging met zijn dagelijkse Twitter-rubriek. Meteen geen vakhuis de bal aan Smit, die passeert meteen en Naja onze weg buiten naar de Wals. Die snapt wachtig langs de ren en wat is dat, een schitterende voorzet wordt even doorgegeven door vakhuis. Van alles mengt naar binnen, heeft de bal een schot, oh! Ja, het hebben onze mensen gelijk gemaakt. We hebben het u al gezegd, dames en heren, we hoefden niet te wanhopen. Nu is de stand 3-3 en nu kan alles nog gebeuren. Er wordt alweer ook nieuw afgetrapt en dan gaan de Ieren van door. Maar wat is dat? In een onstraafschotgebied maakt dat over Hens. Oeh la la la. Daar krijgen we een strafstoppel. Oeh la la la la. We oh, la, la, la, la. Nou, wie weet, is het er zo wel aan toegegaan. Bij het voetbalteam Kamp Westerbork. dat in de oorlog speelde. Het was een willekeurige wedstrijd uit de jaren 30. Zeg maar, van uh, ja, de Jack van Gelder van, uh, van die tijd. Hè. Nog nooit eerder heeft Kamp uh, Westerbork aandacht besteed aan een bijzondere voetbalteam. Dirk Mulder is van Kamp Westerbork. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor uh, soort team was dat? Ja, je moet eigenlijk niet spreken over één team. maar over heel veel voetbalteams. Uh, en wij hebben uh, in de vorm van uh, het verdwenen elftal... hebben we dat eigenlijk symbolisch weergegeven. Maar er ontstaat op een gegeven moment in uh, kamp Westerbork... ontstaat er een voetbalcompetitie. Dus met allerlei verschillende voetballen elftallen die, uh, die, uh, die een competitie maken en tegen elkaar spelen. Mag ik dat simpel zeggen van de ene barak tegen de andere? Uh, bijna was het zo. Uh, die uh, eerste teams, die eerste competitie... die werd samengesteld uit uh, elftallen die geleerd waren... aan bepaalde diensten binnen het kamp... Dus de matrassenmakers die hadden hun eigen elftal. Ja. Uh, de vliegende kolonnen, dat was dus zeg maar een soort hulpdienst. En zo hadden verschillende van die diensten die hadden hun eigen team. Maar dus ook de mensen die op transport waren, op doorreis. Ja, het, het is een voetbalcompetitie van gevangenen. Alleen oh, het, maar het is van... niet zo, want dat dacht ik nog eventjes... dat ook bijvoorbeeld de, officieren, de Duitse officieren voetbalden deden ze dat niet? Nee, ze gaven daar <laughs> wel de ruimte voor om het te laten, uh, laten doen. Je kon eens verliezen. Nee, dat, dat, uh, dat zou niet kunnen natuurlijk dat de, dat de Duitsers tegen de Joden zouden spelen. En daar oh, voelden ze zich te hoog voor. Hoe kon het dat dat kon? Want het was een doorgangskamp, Westerbork. Ja. Maar die Duitsers die hadden het daarvoor daar te zeggen. Die lieten voetballen toe. Waarom deden ze dat? Ja... Dit is eigenlijk een onderdeel van een, van een, van een veel groter geheel. Eh, om deze manier A, gaf het ontspanning. He, dus voortdurend was het een onderlading eigenlijk van de spanningen... die toch in zo'n kamp huizenhoog aanwezig waren. En die ontspanning die gaf dus ook de mogelijkheid... dat mensen wat rustiger bleven. En daar valt bijvoorbeeld zo'n voetbalcompetitie onder. Maar daar vielen ook onder de mogelijkheden... van dat er werd, dat er uh, uitvoeringen werden gegeven. Daar viel ook bijvoorbeeld onder dat het een heel groot ziekenhuis was... waarin mensen dus beter werden gemaakt... Allemaal vanuit die gedachte van nou, als dat mogelijk is in dit kamp... dan, eh, dan moet het wel zo zijn dat het na Westerbork ja. eigenlijk ook wel allemaal meevalt. En de Duitsers kennenden, die waren heel grondig. Die hebben dat ook allemaal bijgehouden, de, de, de statistieken... de uitslagen van de diverse wedstrijden. Is het zo uh, ver gegaan? Nee, zo ver is het oh, niet gegaan. Niet. Die, uh, nee, helaas weten we die uitslagen niet. Die, die zijn niet uh, misschien zijn ze wel vastgelegd, maar dat weten wij niet. Uh, dat was geheel aan de gevangenen. Dus hier en daar kom je dat wel in... Uh, dagboeken die bewaard zijn gebleven. En dan kom je wel eens een uitslag eh, kom je tegen. Ja. We hebben ook een fragment van een uh, overlevende. Louis de Wijze. Luister naar hem, hè, want hij vertelt over het voetbal... in Kamp Westerbork. Toen moesten we dus uh, op een vrachtauto... Ik zei nog, ik, kan, ik ben jong, ik kan arbeiden. En werken doet Louis. Zakken zijn onder andere. Hij beseft dat hij dit niet lang kan volhouden. Maar dan regelt hij dat hij een voetbalwedstrijd kan spelen. Je kreeg dan voetbalschoenen en... Uh... En kousen. Zo. Een shirt. Dus je u kon uw kon kampkleding even uitdoen? Even doen en dan kreeg je dus een shirt. Hij speelde tegen de politieke. En u speelde bij Bij de, de Joden. Ik, ik, ja, ik pakte Twee goals en we wonnen met drie-twee. Nou, dat was, een, dat was gewoon een feest. en geniet je daar ook van. Louis de Wijzer, een van de deelnemers van het, van het Joodse voetbalteam daar. Uh, meneer Mildor, betekent dat dat ook mensen die in zo'n voetbalteam zaten... werden die onzien bij het op transport gezet worden naar het Oosten? Ja, dat, het, het was een mogelijkheid om uh, op die manier... Uh, in wezen uh, vrijgesteld te worden van, uh, van transport... want daardoor had je weer eigenlijk een taak binnen, uh, binnen het kamp. En, en het gaf natuurlijk voor mensen zelf... ook die, die zelf voetbalden, konden zich er helemaal op richten... en uh, gaf ook een wat, uh, iets aangenamer uh, leven dan uh, normaal gesproken. Overigens dit fragment van Louis uh, Louis de Wijse... dat gaat niet over Westerbork, maar hij vertelt over... dat hij wordt op een gegeven moment doorgestuurd naar Auschwitz... en komt in een van de grote kampen van Auschwitz, van Monowitz, terecht... En daar voetballen ze ook. En dat vertelt hij hier. Okay, dus ze hadden het eigenlijk overal. Overal, bij alle kampen? Of nee, dan... nee? Niet, niet overal. Bij een aantal weten we dat. Theresienstad is dat ook gebeurd. In Tsjechië. Eh, we kunnen eh, dat is een, kaz een, een groot kazernecomplex En daar werd op, eh, op, de op de straat uh, gevoetbald. In Monowitz is het ook gebeurd. Dus eigenlijk Monowitz is een deel van Auschwitz. Maar eh, het, is, het is dus wel gebeurd. Maar het is niet overal gebeurd. En er waren dus ook. U vertelde het in het begin al uh, dat er uh, bekend de voetballers waren. Maar er was ook een andere hele bekende Nederlander die met voetbal te maken had, Han Hollander. Ja, ja. Han Holhander, dat was uh, ah, de Dat, dat voetbal... was de stem van de radio. Ja, ja. net de Jack van Gelder van de jaren yep. ja, ja, misschien nog wel, wel Jack van Gelder en, en vroege Theo Komen bij elkaar. Als mm -hmm. het ware. He. Dat, dat, dat, dat was een absolute grootheid in, in ons land. Een beroemdheid. En uh, hij komt dus ook in Kamp-Westerbork terecht. En wat je bij hem ziet, is, dat heb je wel bij meer mensen gezien. Hij was er zo van overtuigd dat hij zo'n bijzondere positie had. Hij was zo bekend dat de Duitsers hem wel niet zouden aan. Eh, maar daar had hij natuurlijk ook een reden voor. Want hij was in 1936 bij de Olympische Spelen geweest in Berlijn. Had daar ook nog een, ja, een soort getuigschrift bijna gekregen ja. van, van Hitler zelf. Ja, ja dus dat, dat, dat gaf voor hem het idee van... nou, ik ben in elk geval veilig. Oké, okay, ik moet dan wel naar het kamp Westerbork. Maar uh, doorgestuurd worden, dat zal mij niet overkomen. Want uh, ik heb toch eigenlijk een speciale positie. Zowel in Nederland als ook in de ogen van de Duitsers. Maar dat heeft hem niet geholpen. Nee, heeft nee. hij daar lang gezeten trouwens? Han Hollander, ik zou het zo niet durven zeggen... hoe lang dat hij in Westerbork heeft het is een beetje, Kijk, hij voetbalde niet, dus uh, had in die zin geen positie. En is bij mij weten dan ook vrij snel door, doorgestuurd. Ja, ik begrijp uit de stukken dat hij in september 42 binnen is gekomen. Ja. ja. Met die, precies ja. wanneer hij uh, ver, vermoord is. In juli 43 is hij in Sobibor uh, ongekomen. Nou, toen ongekomen. heeft hij dus, ja, dus een hal... hal uh, ja. ja. ja. ja. Jullie hebben een expositie, meneer Mulder, hè, tot, tot 1 juli. Over, over, over dat voetballen in Kamp Westerbork. Heeft dat te maken met het, met het EK, wat nu, wat nu gehouden wordt? Ja, in een dubbele betekenis eigenlijk. Ja. Zowel dus het EK voetballen, maar ook de plek waar het uh, wordt gedaan. Hè. En dan niet zozeer Oekraïne als wel maar Polen. Uh, Polen ja. uh, nog, en we hebben dat natuurlijk ook gezien met het uh, Nederlandse elftal Dat uh, deze week ja. ook uh, zo dichtbij ook Auschwitz uh, heeft bezocht. Ja, deed het ja. goed dat u dat zag? Dat dat ingebouwd werd in het uh, uh, voor. Afgaand aan het, aan het EK voetbal, dat die mannen er naartoe gingen? Ja, nou, dat ze daar naartoe zijn gegaan. Hè, sommige mensen zeggen van ja, dat moet je eigenlijk niet in zo'n periode doen, want dat is zo diep ingrijpend. Maar dat ze er naartoe zijn gegaan, vind ik wel ongelooflijk wezenlijk. Uh, uh, en uh, ze hebben ook in de voorbereiding het een en ander aan uh, aandacht aan besteed. Dat is een goede zaak. Ja, bewustwording ja. is nog steeds goed, over de jongere generatie. Ja, en weet je, de, de, de, de voetballers zijn toch uh, ook iconen. Hè? Als, als uh, Klaas-Jan Huntelaar vertelt in een interview van dat hij een, uh, een jaar of twee jaar terug met met zijn gezin een weekje in Drenthe is... en dan naar Westerbork is geweest. Een diepe indruk op hem heeft gemaakt. Hij heeft natuurlijk een ongelooflijke zeggingskracht... voor veel meer mensen, voor jongeren ook... Ja. Wat kunnen we zien in die, op, in die expositie in Westerbork? We, we, we hebben daar eigenlijk een. We hebben dus die, verdwenen elf, dat verdwenen elftal, dus die elf, uh, elf voetballers die ja. hebben we in silhouet aangegeven. Hun persoonlijke verhaal wordt allemaal verteld. Daarnaast uh, filmbeelden van er zijn filmopnames. Er zijn echt filmopnames. Ja, er zijn daadwerkelijk filmopnames. Van? In het voorjaar van 1944 is dat gefilmd in Camp westerbork En dan zie je dus ook opnames van het, uh, van het voetballen. Uh, een aantal uh, prachtige videoportretten van uh, Ad Verlind uh, gemaakt. Een aantal interviewfragmenten zoals we het net ook hebben gehoord. Dus een totaliteit die een beeld geeft niet alleen van het voetballen in het kamp... maar ook wat er met sommigen nadien is, uh, is gebeurd in ja. de andere kampen te voetballen. Dus een aantal hebben het wel overleefd, he? want ja. u vertelde over die reservedoel van het uh, Nederlands zelf... niet iedereen is uiteindelijk vermoord door de Duitsers. Nee. Louis de Wijzer, we hebben hem zo pas gehoord. Uh, die heeft het, en die zegt ook, eigenlijk heb ik het dankzij het voetballen overleefd. En zo zijn er meer geweest. Maar over de grote linie moet je toch zeggen... dat het gold natuurlijk voor ieder, zijn mensen vermoord. Ja, Louis de Wijzer zat dus, uh, dat fragment dat we hoorden, niet in, uh, in Westerbork. Maar hij zegt, ik heb het dankzij het voetballen overleefd... omdat ja. hij gewoon goed was en daar uh, ja, op die manier kon, uh, ja, kon bovenblijven. Kreeg daardoor een wat betere behandeling. Zowel, uh, vooral in voedsel en uh, kreeg daardoor ook die in een commando terecht, een arbeidscommando, een werkkommando... dat lichter van aard was. En dat zit steeds in die, in die kleine veranderingen die het mogelijk maakten... die het meer mogelijk maakten om te kunnen overleven. En dat is hem eh, op die manier overkomen. Maar goed, dat overkwam ze niet in Westerbork. Want Westerbork was echt een doorvoer. Precies, ja. Misschien. Tentoonstelling vanaf heden te zien, uh, tot wanneer? Tot het uh, einde van de maand. Voetbal is afgelopen, dan stappen wij er ook mee. 1 juli. Niet totdat we uitgeschakeld zijn, tot het eind van de maand. Nee, risico is te groot maar, voor nee, ons. Toch een beetje anders kijken naar die wedstrijd tegen Duitsland. Als we doen, zeg. Ja. Ja. Goed, ik dank u wel. is Radio 1. Ewa hey, Antion. Als ik een uh, microfoon krijg. Ja, daar, is, daar ben ik. Hij is beschikbaar, jongen. Ja. Bij een grote brand in het centrum van Amsterdam is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte gewond. De brandwoede in een historisch pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Het pand moet als verloren worden beschouwd. Er is een reële kans dat in het komende verkiezingsprogramma van de VVD... de forense wordt teruggedraaid. Dat zei demissionair premier Rutte in het tv-programma Eva Jinek op zondag... Volgens de VVD-leider zat er tijdens het overleg van het vijfpartijenakkoord niets anders op dan met deze maatregel akkoord gaan. Maar hij gaf toe dat het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding op het woon-werkverkeer niet strookt met de VVD-idealen. In de peiling van Maurice de Hond doet de SP het goed. De Socialistische Partij krijgt er ten opzichte van vorige week drie zetels bij. Komt uit op 32, 17 meer dan nu in de Kamer. En de VVD wint in vergelijking met vorige week één zetel. Komt uit op 26, en vijf minder dan nu in de Tweede Kamer. En de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK voetbal wordt gefloten door een zweet. De UEFA heeft Jonas Eriksson als arbiter aangewezen voor het duel van woensdagavond tegen Duitsland. Voor de 38-jarige Eriksson wordt het zijn eerste duel op het EK. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aanwezige nou, verkeersinformatie. Er staat één file op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 5 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Verkeer van Arnhem naar Utrecht kan beter omrijden via de A50, A15 en de A2. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In Libië zijn vier medewerkers van het internationaal strafhof opgepakt. Ze zouden verdachte documenten aan Saif al-Islam, de zoon van Gaddafi, willen geven. De delegatie mocht Saif bezoeken. Saif wordt op het moment vastgehouden door een Libische militie. Correspondent Sander van Horen is in Tripoli op dit moment. Sander, over wat voor soort documenten gaat het eigenlijk? Het zou gaan over uh, papieren van naast de medewerkers van zij uh, van het namen, maar het zou bijvoorbeeld ook gaan om een uh, blanco cheque die uh, ze hem zouden willen geven, en het zou gaan om een uh, verborgen camera en uh, wat wat de journalist uit uh, Zintaan, dat is de plaats waar uh, hij gevangen gehouden wordt en waar dus ook die medewerkers gearresteerd zijn. Wat zij mij vertellen is dat dat dus niet door de Australische medewerker van uh, het strafhof is gebeurd... maar dat dat gebeurd zou zijn door lokale medewerkers van het strafhof hier. Ja, en het gaat in totaal, begrijp ik, om vier delegatieleden... van ja. dat internationaal strafhof. Waarom uh, bezoeken die uh, hem eigenlijk? Omdat het strafhof natuurlijk nog altijd graag wil... dat uh, uh, twee dingen eigenlijk. Ze hebben het liefste... Dat hij in uh, Nederland berecht wordt bij het internationaal strafhof. Nou, ja, daarvan heeft uh, Libië al vanaf het begin gezegd: van nee hoor, wij kunnen dat zelf heel goed en we willen dat ook zelf. En we kunnen dat ook doen volgens internationale maatstaven. En uh, daarom, uh, onder andere daarom, zijn die vier hier om toe te zien dat hij goed behandeld wordt en dat hij inderdaad een eerlijk proces gaat krijgen. Ja, en wat gebeurt er nu met die mensen? Ja, dat is op dit moment nog onduidelijk. Kijk, wat je uh, nog altijd moet bedenken is... dat er hier ook in Libië allerlei interne conflicten spelen. Zo wil uh, de militie die hem op dit moment gevangen houdt... eigenlijk het liefste dat hij niet zozeer in Libië berecht wordt... maar bij hun op de, op de stoep in Zintan, Dat plaatsje ten zuiden van Tripoli. En uh, de, de regering in Tripoli die zegt van... nee ja, hij moet hier in Tripoli uh, berecht worden. Dat soort ordinaire gevechten spelen hier plaats. En ik heb het idee vooralsnog dat dat het dus nu voor een deel over de rug van deze vier wordt uitgevochten. De verdenkingen die zijn serieus dat waar ze van verdacht worden... maar ik sluit helemaal niet uit dat ze op korte termijn worden vrijgelaten... als dat gevecht tussen die stammen hier is uitgevochten. Ja, want eigenlijk zit er nog een groot verschil van mening... tussen Tripoli en de plek waar die wordt vastgehouden. Zeker, en uh, dat is iets wat uh, soms over de rug van andere mensen wordt uitgevochten. Onlangs nog hadden we vanwege een vergelijkbaar conflict hadden we hier uh, de bezetting van het vliegveld... Ja, dat werd ook vrij snel in de binnen geschikt. Uh, overigens, je moet wel bedenken dat dat geldt... voor de Australische medewerkster van het strafhof. Hoe het met de lokale medewerkers gaat... die dus echt van serieuze zaken verdacht worden hier in Libië... dat is nog maar even de vraag. De kans dat zij, korte termijn, worden vrijgelaten... die wordt hier vrij klein geacht. Oké, okay, dankjewel Sander. Ik meld ik nog even dat het internationaal strafhof... die hebben we namelijk gevraagd over wat zij van die zaak vinden... dat dat internationaal strafhof de onmiddellijke vrijlating eist... van de delegatie en verder zeggen ze zeer bezorgd te zijn over de veiligheid van de medewerkers. Sinds donderdag is er geen enkel contact meer met ze geweest. I spent my time watching the spaces that have grown between us and I cut my mind on second best all the scars that come with the greenness and I gave my eyes to the bodem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 At this happen next, I search for between the sheets or feeling blind. Realize all I was searching for was me. Oh, oh, oh all I was searching for was me. Vier in de wind. Eh? Keep your head up, Ben Howard. De Radio 1 Sports zou natuurlijk niet kunnen zonder het broodnodige autonieuws wat we iedere week op deze zender hebben. Oh. En inmiddels aangeschoven. Carlo Brandsen, hoofdredacteur van Cross Magazine en co-presentator van de Trolls Autoshow, Carlo. Ja, eh, met in nieuws. aangepaste vorm. In aangepaste, aangepaste vorm. Uh, maar toch, uh, en uh, sport, dus sportauto's neem ik ja. aan. Hè. nou ja, maar ik heb er toch, ook, toch een paar nieuwtjes meegenomen. Mag dat? Ja, is ik. Ga Want de, de, de, de, de luisteraar zit natuurlijk toch een beetje te wachten op het autonieuws, Laat we eerlijk zijn. Nee, heel snel even er doorheen, uh, jongens. De, uh, de eerste. De Tesla is afgeleverd, de Model S. En de mensen die. Uh ja, een beetje vertrouwd zijn met het automobiel. Die weten dat we al jarenlang wachten op de tweede elektrische Merk Tesla. Um, had tot nu toe sportwagentjes. Die komt nu met een heel serieuze middenklasser. Kun je 500 kilometer op volle accu's meer rijden, zeggen ze. En hij is afgeleverd uh, afgelopen, twee, nee, uh, ja, afgelopen week. Maar dat was een lid van de raad van bestuur. Okay. Dus ja, waarschijnlijk is hij met heel veel bombardie daar. Fabrieksband de, uitgereden, rechts omgegaan... en wordt de auto vervolgens de, afgebouwd. De maar het maakt niet uit. De baas heeft trouwens de allermooiste naam ooit, vind ik. Die heet Elon Musk. Ja, dat, dat is een is, naam die bedenk je alleen maar in een film. Maar zo dat, je dan echt, dat is de founder van, van het verhaal. Tesla? Maar oh. dit was Steve Durvitsen en ja. dus lid van de Raad van Bestuur. Okay. Uh, voor de mensen die op vakantie gaan, ik kan me niet voorstellen als het trots uh, Sportzomer of Radio 1 Sportzomer uh, gaande is, neem ik kwalijk. Uh, uh, maar ja, mensen die dus toch op vakantie gaan. Uh, denk er even aan vanaf 1 juli in Frankrijk... de alcoholtester uh, bij de hand houden. Hè? Dus je hebt je eigenlijk je eigen guillotine al bij je... als je <lacht> te veel gezopen hebt en achter het stuur kruipt. Uh, eerste tijd gaan ze er niet al te moeilijk over doen... maar van, dan zeg maar vanaf 1 november... dan krijg je boetes als je die dingen dus niet zelf bij je hebt. Dan hoeven die agenten dat niet meer te dragen namelijk. Uh, en dan de boete als je hem niet bij je hebt. Hele fles 11 euro. 11 Elf euro. Elf euro. En het ding kost, geloof ik, 35 euro. Ja, ik denk, uh, ja, ik, zou er, ik zou het er maar op wagen. Downsizing ten top. Uh, uh, daarom heb ik hem er toch even uitgetrokken. Um, er is de, de, de, de, de Duitse merken, de Duitse premium merken, zoals wij ze allemaal kennen. die zijn waanzinnig goed in het uh, technische verhaal. En die brengen nu om de haverklap motoren op de markt die stiller, schoner en zuiniger zijn. Dat klinkt natuurlijk een beetje lekker in de, in de sfeer, Maar ze voegen ook de daad van het woord. Want nu is er een Audi A8, dus het topmodel. Daar is de achtcilinder 4.2 motor vervangen door een klein 4.0. Dan denk je toch, wat lastig uitleggen bij de buren. 4.0? Ja, het toch een beetje liter. gedegradeerd. 4,2 liter naar ja. 4,0 liter. Maar de auto levert dan wel met die motor 100 pk meer veel meer koppel en krijgt energielabel C. Kijk, dat is vooruitgang. Dat is downsizing. Dan nog even iets anders. Gisteravond, gisteravond, dat, dat, heb je gisteren, geen probleem in Frankrijk. Gisteravond ja, lukte het even allemaal niet met het Nederlands Elftal, nee. zoals we alle weten. Maar woensdag is de, hè, dan is de grote wedstrijd. En ik weet van jullie jongens dat jullie daar enorm graag bij zouden willen zijn. En van Bas weet ik zeker dat hij dan met de auto zou gaan. Mm -hmm. Nou, dan is het toch wel de hoogste tijd om even een paar uh, afwijkende regels in Polen en Oekraïne hier uh, aan jou mee te geven. Ik zal je vertellen: geen een druppel alcohol, daar zijn ze daar helemaal niet van gecharmeerd. 0,0 is het enige. Je mag er ook niet, Bas, dronken naast zitten. Ja, dat is even een, uh, okay, even een oh. Dus dat jij zegt van, jij bent de Bob en je gaat er zelf dronken naast zitten... dan ben je ook strafbaar. Dan uh, neem vooral al je landkaarten mee die je hebt... want de navigatiedekking is niet helemaal top in Polen en Oekraïne... Jerry kennetje meenemen, want de tanks die er zijn, willen nog wel eens zonder benzine zitten. En uh, de bekende brandblusser, veiligheidsvest, verbanddoos en zet extra lampen moet je meenemen. Nou, ik heb ook bedacht welke auto, Bas, jij dan zou moeten nemen om naar Garkov af te reizen. Dat moet een Lada zijn. Dat moet een? Lada. Nee, nee, dat is deze auto. Dames en heren, we zitten in de Jaguar XKR-S. Nou, dat is dus, dus drie dubbel op, want XK is al snel. XKR is nog sneller. En als er dan nog streepje S achter die naam staat, is die snel. Zeker als je dan ook nog eens een keer optisch die wagen spuit... in de netvliestergend French Blue, keihard blauw. Zo'n beetje hetzelfde wat, uh, wat tuinmannen voor hun bestelbussen gebruiken. En dan op een hele grote 20-inch lichtmetalen wielen Vulcan wielen voor de Intibi. Hoe 550 pk... voorin, onder de motorkap... uit die achtcilinder-compressormotor. En dat gaat allemaal... naar de achterwielen. Dat is dus 225 pk per achterwiel. En ik kan u melden... dat is veel. Het mooie is als je nou zo'n ultieme... Jaguar neemt, hè, die een beetje in de klasse... terechtkomt van de... Ja, de BMW M6. Uh, uh, BMW M5... misschien ook wel... Porsche, Porsche, ergens tussen een 911 en een Panamera in... dan tik je bij Jaguar 190.000 euro af. Dat is natuurlijk een godsklap aan geld. Maar in die klasse, voor dat soort auto's... is het eigenlijk ook wel weer heel betaalbaar. Gek, hè? 190.000 euro en dan zeggen dat het betaalbaar is. Ja, het is toch echt zo? Wat koop je daarmee voor dat geld? Een blikvanger van een auto... Onvoorstelbaar snel. Natuurlijk is die officieel weer gelimiteerd op 250 km per uur. Maar oh ja, dat is in de folder. Want het zou zomaar kunnen dat u richting de 300 tikt. Als u een keer echt gas blijft geven. Moet je, wel, moet je wel durven trouwens hoor. Want 300 in dit soort auto's met alleen achterwielaandrijving. Het is aan de hoge kant om het zo maar even te zeggen. 0 tot 100 in 4,4 seconden. En een trekkracht, oftewel een koppel... van 680 newtonmeter. Ja, dat is ook weer... geeft te veel gas bij het wegrijden... en je graaft jezelf in... in plaats van dat je vooruit komt. Um, grappigste detail van deze Jaguar... dat is A, dat hij niet meer zo heel lang zal leven. Jaguars zijn eindige dieren. En ook de Jaguar XK loopt inmiddels een hele tijd mee. Maar tot die tijd... Tot die tijd heeft de XKRS een onvoorstelbare impact op jou, op je kinderen, op je vrienden. Want die hebben er een hoop bij ineens. En toch ook een beetje op de medeweggebruikers. Die, Je ziet ze denken van, moet ik nou wel of moet ik nou niet kijken? Nou, tip aan hun. Kijk maar lekker. Veel zou je er nooit tegenkomen op de weg. En de vent die erin zit, die is aan het genieten. Lekker geluidje, We hebben nog meer geluid, want in 2008 reden ze van Amsterdam... naar de Olympische Spelen in Peking in 2010... naar het WK Voetbal in Zuid-Afrika. En dit jaar gaan de deelnemers aan de Oranje Trophy... zowel naar het EK als naar de Spelen. 55 deelnemers in 29 knaloranje auto's. Het schijnt Carlo, een uitputtingsslag te zijn voor mens en machine. Het is een monstertocht. Ik heb berekend dat het 12.500 kilometer is. Anderhalve maand door... Teamlanden. We hebben Louis Dekker op pad gestuurd. Die is volgens mij maar een paar kilometer meegegaan. Maar de organisatie zegt in ieder geval er klaar voor te zijn. Maar ze hebben nauwelijks tijd om te slapen en om te eten. Je ja, ja, tuurlijk, man. Tja, een mens moet ook eten. Absoluut, absoluut. Uh, ja, redelijk hectisch. Sorry voor het eten in mijn mond. Maurits mond. Exact, dat ben ik. een van de organisatoren. Komende donderdag is het grote vertrek. Ja, ja, nog drie uh, werkdagen en dan uh, moet alles maar klaarstaan. En dan kan het ontbijt om één uur smiddag zijn, avondeten om elf uur. Oftewel, de hele agenda staat op de kop, want de laatste puntjes moeten op de i. Exact, exact. Ja, veel, uh, veel cola drinken, dan, uh, dan blijven we er wel bij. Als alles goed is gegaan, is er iets niet goed gegaan, is ons motto. Dus je moet ook dingen aan het toeval overlaten. Maar uh, ja, zover mogelijk... Staat alles klaar. De oranje trofie, 6,5 week, 10 landen, 12.500 kilometer. Nederland, Duitsland, Polen, Oekraïne, Rusland, Finland... Uh, Noorwegen, Zweden, Denemarken, vervolgens Engeland. Het vermoeit wel. Ja, want hotels, uh-uh. Exact, gewoon uh, wildkamperen, tentjes, uh, afzien is het. Slecht eten... Hitte. Mensen gaan echt wel uh, zichzelf tegenkomen. Dat is natuurlijk ook het doel, hè? jezelf tegenkomen. Ja, ik, uh, ik, ik vind het een enorme kick geven om uh, inderdaad zo te mogen leven. avonturieren in de puurste vorm. Als je dan ook eenmaal in Londen staat, ja, dan kun je er weer voor honderd jaar tegenaan. Maar je moet ook wel een beetje gek zijn. Maurits is dus een van de organisatoren. En ach, verschil moet er zijn. Wouter Hamelink... Manusje van alles. En vliegende kip. In het dagelijks leven? Student. Weet je waar je aan begint? Uh, nou, ik heb uh, veel verhalen over gehoord. Wat me te wachten staat. Maar uiteindelijk denk ik dat de ervaring natuurlijk honderd uh, keer beter zal zijn. Waarom is dit nou leuker dan twee weken naar Ibiza? Het is gewoon de ervaring, het avontuur. Het is zoveel anders dan een beetje uh, ja, zuipen op het strand. Kan ik zeggen dat dit een uit de hand gelopen studentenexperiment is? Absoluut. Dat een paar jaar geleden is gestart. In de kroeg. Met Absoluut. een wild plan. Ja, een wild plan. Dus echt geen, geen land te ver, geen weg te moeilijk. En zo is het geboren. Ja, je ziet toch wel dat er een hoop student is uh, wederom. En uh, ja, die maken gewoon wat makkelijker tijd vrij... Maar je ziet ook wel een groep van, uh, van 40, 50, maar zelfs de, de oudste is 74. Herman Huisman, de oudste in het yes. veld. Kunnen we hem even bellen? De Nestor van de Oranje Troving? <laughs> ja, nee, absoluut. Laten we het doen. Herman, kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment? Shit. Laat een bericht achter na de toon. Herman, ik belde je even. Maurits, oranje troef, maar je zult wat druk zijn met uh, de truck klaarmaken. Ik uh, hoor straks wel even van je. Dank je, yo. Ja, dat zat erin. Die is druk, die heeft stress. Ja, ja die doet waarschijnlijk even zijn middagditje. Nee, nee. Herman is echt een fantastische man. Uh, Echte uh, inspiratie. Om te zien als je 74 bent, nog uh, wekelijks meer dan 100 kilometer uh, wielrent. En uh, wat ik ook zo fantastisch vind, Herman en uh, Willem die nemen een televisie mee in hun truck... want die willen niks van de Tour de France missen. Ze zijn echt sporthelden, zijn het. Aanstaande donderdag is D-Day, de dag van vertrek. En ik weet op wie u aast voor het startschot. Ik vind uh, jullie initiatief gewoon geweldig goed. oranje Trophy, uh, dat zegt iets over het oranje gevoel. Maar hij kan niet, hè? Maar helaas, hij kan niet. Jan-Peter Balkenende. <laughs> Jan-Peter is onwijze autofanaat natuurlijk, maar ook heel erg druk... Dus ja, nee, hij kan niet komen aanstaande donderdag. Hij zegt wel, dat hebben jullie natuurlijk prominent geparkeerd op de site, hele aardige dingen, hè? Dus de Oranje-Trofie refereert aan dat speciale gevoel dat je hebt van Nederland. Ja, ja, kijk, uh, Oranje, dat verbroedert. We hebben 16 miljoen fans. Nou, als je daarnaast van reizen houdt, ja, dan ben je fan van Oranje-Trofie. Dat kan niet anders. Dat zei Maurits Rodemond van de Oranje Trophy. Die Oranje Rally die vertrekt trouwens komende donderdagochtend uit Amsterdam. Vanaf, hoe kan het ook anders? Het stadion blijft. Ja, en Carlo Bransen van de. Carlos, uh, nou. uh, ga jij meedoen, begrijp ik? Nou, dat is leuk die je vraagt. Nou, ik, ik moet je zeggen, ik ben wel uitgenodigd. Dan waren ze ook. Ja, nee, er, is een, er gaat een team van Nissan mee met elektrische auto's. Nou, die auto's die komen, zoals wij heel goed weten, ongeveer 100 kilometer ver. Dus mm -hmm. dan moet 12.500 kilometer door onherbergzaam gebied moeten... Eitje. Eitjes, hè. Hoe gaan ze dat doen? Je moet stroom meenemen. Die kunnen alleen maar. Nee, dat kan niet. Ja, nee, ze gaan dus heel milieuvriendelijk <laughs> rijden door Europa. Maar om de auto van stroom te voorzien, rijdt er dan wel weer een mobiel aggregaat mee. Waarschijnlijk. Ja, met... een Echt waar. Diesel uit de diesel. Uh, ja. Juist. Maar ik zei ook: Is dat niet wat vreemd? Toen zei ze: Ja, maar wij willen alleen maar bewijzen dat als de juiste infrastructuur er is, kun je ook met een elektrische auto door heel Europa rijden. Ja, maar dan moet je dus een. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker tanken. Ja, ja, ja. Zo, ja, ja. So, Dirk Mendel, als je dat zo, uh, zo hoort... dan hebben we het over uh, nou ja, zo'n oranje uh, trofee. Dat, dat zijn uh, belevingen, zal ik maar zeggen. Jij zit ja. ook in de wereld van de beleving, maar een heel ander soort beleving. Krijg je mensen die hierin geïnteresseerd zijn überhaupt Westerbork in? Jawel. Eh, de mensen zijn over het algemeen toch wel eh, redelijk breed geïnteresseerd. Zeker daar waar het eh, het verleden betreft. En zeker voor wat betreft de, de oorlog. Dus eh, die dingen kunnen inderdaad wel met elkaar samengaan. Dat, dat kan met elkaar samengaan. Ja. Je kan echt ja. laten we zeggen, ontspannen, genieten ja. eh, van, het, van, van het een... wat eigenlijk, eh, ja, jongens, excuus, nergens over gaat ja. En vervolgens eh, de verschrikkingen van de oorlog tot je neemt. Ja. ja, die, die dingen... Eh, dat is bij heel veel bezoekers is dat natuurlijk zo. Die zijn niet de hele dag in uh, Verwijlen in Kam Westerbork, maar uh, komen uh, van, uh, van een of ander uh, pretpark en combineren eraf... Of, of gaan voetbal of gaan zwemmen. En, en dat kan ook. En dat, dat, dat is ook goed dat je dat op die manier doet. Dan breng je tenminste een balans in het leven. Het zou niet goed zijn als we met ze alleen maar met dat verleden... en met het tragische verleden bezig zijn. Ja, ja. Duidelijk, Teegwilder. Dank u. Now there are three steps to heaven. Just listen to heaven. and you three will to plainly see. And as life travels on, and things do go wrong, just follow steps, steps, to heaven. Steps, steps one, to heaven. two and three. Step one. You find a girl love Step two, she falls on love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven, to, heaven. to me. Very simple. Just follow to heaven. the rules, to heaven. and you will see. And as life travels on, and things do go wrong, just follow steps, to heaven. steps, steps one, heaven. two, and three. Step one. Two, she falls in love with you Step three, you kiss and hold it tightly Yeah, that's sure, steps seems like heaven, steps to heaven to me Just follow, steps, to heaven. steps, steps one, to heaven. two and three Nick met Three Steps to Heaven. Als het vier was geweest, was het een plaatje ook langs. Dat four kon niet op 4 ja, ja. Ja, dat is waar, Bert. Okay, ja. Ja. Jeroen is binnengekomen. Jeroen Stomhorst. Jeroen, want we gaan het eventjes hebben over de rest van de dag. We vergeten gewoon wat er gisteren is gebeurd. Helemaal. Waar gaan we ons vandaag op verheugen? Waar ga jij op verheugen? Ja, samen met Govert. Dat moest ik van Govert te ja, wijzeren. Govert nee, en ik, want dat we dus twee handen op één buik. Um, ja, Nadal tegen Djokovic. Toch wel. Uh, dat moet iets gaan worden dat... Ja, ik geloof dat het nog een beetje erom hangt. Want het regent. Het is slecht weer in Parijs. Echt, ik hoop in vredesnaam dat we gewoon kunnen gaan tennissen. Want zo'n finale hoort natuurlijk niet op maandag. Moet op zondagmiddag. En ja, het zijn gewoon de twee spelers... die er zo enorm bovenuit steken, dit toernooi. Zelfs uh, Feder, uh, Murray, uh, Ferrer... die komen gewoon niet bij in de buurt... bij die twee mannen. En dan vooral bij Nadal. Nadal is gewoon... Extreem sterk. Die heeft nog geen set weggegeven. Um, die, de game zijn op twee handen te tellen bijna. Die, die heeft uh, verloren. Dus dat is extreem. En Djokovic blijkt, uh, dat wisten we al... maar die heeft zich nogmaals bewezen als een enorme knokker. Want die komt uit de meest uh, bizarre posities... komt hij weer boven. Een soort is het, hè? He? Ja, dat is ongelooflijk. En voor Nadal is het wel heel bijzonder. Want hij kan voor... De, zeven, zeven ja. ja. keer het, de eerste ja. worden die het zeven keer wint. Borg, uh, geloof ik, ja, was het die, die dan uh, voorbij gaat. Hij ja, gaat Borg voorbij. Dat, dat is echt iemand uh, ja. uh, nou ja, dat is, uh, uit onze jeugd. Dat... Nou ja, ook uit mijn jeugd uh, <laughs> zelfs nog een beetje... Dat is natuurlijk een levendige legende. En uh, ik bedoel, hij is pas 26 Nadal. Ja. En dan op deze status, het is, en het niveau uh, is zo ongekend hoog. Ja, da daar kijk ik echt naar uit. Want we hebben de vrouwenpartij gisteren weer gezien. Dat, is, ja, dat was exemplarisch bijna voor, uh, voor wat er is, uh, ge hoe het is gegaan de afgelopen twee weken in Parijs. Ja, en daar hoor je ook van de echte kenners... Van, ja, dat was toch niet echt om over naar huis te schrijven. De mannen daarentegen zo'n enorm hoog niveau dat is ongekend. Nou, dus daar van, kijken we van, vooruit. Vanmiddag Vandaar. tennisgeschiedenis. Maar ja. wat hebben we nog meer? Ja, voetballen. Ja, uh, Spanje-Italië. Dat is natuurlijk ah, wel een wedstrijd oh. waar je naar uitkijkt. Uh, om, om, om meerdere redenen. Ja, Spanje kunnen ze het nog een keertje doen. Daar een heleboel mensen gaan er volgens mij wel van uit. Want het is volop gegokt op de Spanjaarden weer als Europees kampioen. De Italianen die hebben natuurlijk een bizarre tijd achter de rug. Want die, gaan, uh, die hebben het uh, omkoopschandaal. Uh, dat speelt van alles. Ze hebben een ontzettend slechte voorbereiding gehad. 3-0 verloren van de Russen. Maar goed, inmiddels weten we hoe goed de Russen zijn. Die hebben natuurlijk de Tsjechen uh, van het veld gespeeld. En ja, daar speelt natuurlijk wat. Het zijn twee grote voetballanden, traditionele voetballanden. Het aanvallende tiki-taka-spel van de Spanjaarden tegen de, nou, de Cataraccio misschien niet. Maar ja, dat, dat, dat gaat wel een spektakel opleveren. Dirk Mulder uh, zit hier nog steeds. Uh, vanavond ook kijken. Wat denk jij dat het wordt? Uh, overwinning voor uh, Spanje. Voor Spanje? Ik, uh, ja, ja ik, uh, dat wel. Ik, ook, ja. ik zet ook in op, uh, op Spanje. ook Ja. Uh, ja. ja is misschien ja. ook het beste Zeker. voor de Europese economie, toch? Ja. ja. En die gun je het ook, hè? Net zoals die Grieken eigenlijk ja. ook een beetje gunnen, en toch? Ik begreep dat de Italianen ook net als de Nederlanders trouwens hun eigen kapper mee hebben. <laughs> en dit ik ben niet op dat Italianen het dan belangrijk ja, dat is toch een, een, een stuk belangrijk. Als, ja. als je haar maar goed zit, Dat is eigenlijk toch een beetje het verhaal bij Misschien moeten wij het <laughs> er ook wel van hebben, hè? hier Goed, goed, blok 1 ja. noemen we dat hier zo bij de sportzomer zit erop. Ja. Maar, niet getrug, blok 2 gaat beginnen. Dat Jeroen blijft ik. zitten. Jeroen Stolpors en Goetheer van Braukel. Goetheer van Braak loopt dan een beetje te ijsbeer door de studio. Dat dat komt het komt helemaal vandaag. goed. En wij zijn er volgende week uit 10 uur. Goed weekend verder. Veel plezier. Van Joop, EK Voetbal. Dan gaat Van Persie scoren, nee, oh, oh, oh. Dit is een duizend procent kans. En, en, en, 1-0. Robben, Robben gaat maar schieten, en gaat maar scoren, Robben. Op de paal. Oh. Bommel kan geweldig schieten, schieten. Die en schiet, oh! Dan komt die bal, hij ik ga ah, komt ermee erover. Van Persie doet die de bal helemaal mist. Robben, die scoort niet, oh! ...voorstelbaar zet. zegt, dan kijkt weer op zijn klok. Brengt de fluit naar de mond en zegt, het is voorbij. Het Nederlands elftal verliest van Denemarken. Woensdagavond, kwart voor negen, is het erop of eronder. De, de Kraker, Nederland-Duitsland. Luister elke dag de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Met snelle aanpassingen. Met snelle uitbreiding. Met snelle service. UPC Business. Lees nu de nieuwe avonturen van de buurvrouw From Hell. Meer phoenix vrouwen van Naima Elbizas. Meer phoenix vrouwen nu ook in uw Libris-boekhandel. Ben jij klaar om zaken te doen? UPC Business wel. Met zakelijk internet tot 120 MB. Ga naar upcbusiness.nl of bel 088-1212-000. Dit is Radio 1.